Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Goedemorgen Zandvoort. De zomer geeft je het zonneste radiostation van de hele Westkust. Dit is ZFM. ZFM.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 I think fest hours were so hot, the girls were so great And then come, still he's feeling of strange But soon his luck is gonna change I can't not It's gonna be poco Loco and it's gonna be a hula hula hula the fun oh, Come on don't look so unhappy You got the practical reasons to be happy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 En ook de mogelijkheid om zaken zelf op te pakken en uit te voeren. Want het vertrouwen in de politiek is laag. En volgens mij is dat de enige manier waarop je dat vertrouwen terug kan krijgen. Hartstikke goed. Maaike Koper van de PvdA. En de komende dinsdag weer in actie tijdens ja. ja. de raadsvergadering. De laatste ook hè, voor, de het laatste voor het zomerreces. Ja. Okay. En ja. ook de vuurdoop van de nieuwe, het nieuwe college. En daarna gaat heen. het college vast keihard aan de gang... om met nieuwe voorstellen naar de raad te komen in september. Ja. Hartstikke goed. Dank je wel.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 ja, vanaf dit weekend uh, weer uh, afgesloten, vanaf vijf uur s middags volgens mij. Uh, heeft dat verder nog effect voor jullie uh, handelingen? Um, of zijn jullie daar positief over? Niet.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 Um, het wandelend publiek. Kijk, we hebben een best grote etalage, dus daar zie ik wel voordelen in dat veel mensen voorbij komen ja. lopen. Maar dat, nogmaals, dat, dat, dat moet ik nog gaan ervaren, Daan, komend jaar. Ja, en, uh, hartstikke goed. En dat uh, net inderdaad al even gehad over die uh, zomercollectie van de, van, van de bloemen- en cadeauzaak. Uh, maar dan toch een beetje tot slot, omdat. Uh,